Honderden mensen zijn de straat opgegaan voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het protest was in Rotterdam. Duizenden ouders werden eerder door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude. Ze moesten veel kinderopvangtoeslag terugbetalen en veel van hen kregen daardoor geldproblemen. De slachtoffers zouden compensatie van het kabinet krijgen, maar veel mensen wachten daar nog steeds op. Ook deze vrouw deed haar verhaal. We willen dat er echt aandacht gegeven wordt aan deze schandaal. En... Het lijkt erop dat alles wat er nu speelt buiten de affaire, omdat dat meer aandacht krijgt dan wij. En we willen gewoon niet vergeten worden. De deelnemers vroegen ook aandacht voor de honderden kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst en nog steeds niet terug zijn bij hun ouders. Ik kom nog niet terug naar Kiev. Die oproep doet de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad aan gevluchte inwoners. Volgens hem is het nog niet veilig. Vannacht waren er opnieuw explosies. Afgelopen tijd keerde een hoop inwoners weer terug naar de hoofdstad. De sluis bij Amerong in Utrecht gaat op slot om een vastgelopen vrachtschip los te krijgen. Het schip met 2000 ton diesel is even verderop vastgelopen en blokkeert de Nederrijn. Het ging gisteravond mis toen het schip achteruit de haven van Wageningen probeerde in te varen. En horeca-eigenaar Riek uit Veenwoude, een dorp in Friesland, baalt flink. Het fietspad bij zijn hotel is er slecht aan toe en de gemeente besloot om het asfalt weg te halen. Maar daardoor is het nog erger geworden. Dus er is een puinpad online voor de fietsers. Het is wat verbreden. De dus dekken hebben we niks van zezen, maar gangbaar is het totaal net voor de fietsers. Ja, er ligt dus nu een puinpad. Sommige fietsers durven het daarom niet meer aan en gaan ergens anders op een terras zitten. De meestal met toch vrij angstig en de eerste valpartij in Haalwest. Dus ja, en dat praat je het vier. En uh, ja, het is uh, soms het gesprek uh, van de daaien op buurt op terras. De gemeente hoopt voor de zomer met een oplossing te komen. Het weer, veel zon, ook zijn er wat wolken. Het is 13 tot 18 graden. Vanavond koelt het flink af. Morgen is het weer lekker zonnig en dan nog iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Veel plezier allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekend. Hij, hier bij ZFM Entertainment 4 tot klokjes 7 uur. En dat allemaal op de Tolweg 10A. En te gast hier vandaag is Joanna Bridge. Een hele goede zonnige middag. Goedemiddag. Ja, ja, ja het is inderdaad uh, prachtig weer. Genieten. Ja, ja je, Genieten. Hebt, uh, je hebt het mooi meegenomen. Ja, alsjeblieft. <laughs> anytime. Ja, toch? <laughs> hey, hoe is het? Ja, lekker. Ja, lekker. Uh, we hebben natuurlijk... Tenminste, ik, heb, ik heb eventjes, uh, ben eventjes... op ben uh, toch uitgewezen natuurlijk. Uh, ja, daar zag ik... Uh, voor Dummies uh, zag ik iets voorbij komen. Uh, een theatershow, ja. Ja, in 2020 was dat. Klopt. Ja, ja. we mochten hem nog doen tussen de corona-perikelen door. Oké, okay, dus uh, dat was het periode dat, uh, dat het even stil stond, zeg maar. Ja, ja, ja toen we uiteindelijk gelukkig toch nog een theatershow kunnen doen. Helaas maar twee shows, maar... Uh... Nou, we waren al blij dat we de show konden doen. En uh, ja, zo begon het allemaal eigenlijk. Ja, want uh, nou ja, we komen dan op het uh, bekende, uh, tenminste voor mij, uh, wat ik ingelezen heb allemaal. Al een tijdje geleden natuurlijk heb ik jou nog gesproken aan de telefoon. En uh, ja, komen we op het, het trieste gebeuren eigenlijk in, uh, in 1981. Ja, dat was vrij heftig toen ik een klein meisje was. Ja, was. Ja. ja, dat klopt, ja. Uh, daar ging ook, ook mijn theatershow over. Als klein meisje van elf was ik, ja, ben ik neergeschoten. Ja. Maar uh, ja, zoals je ziet, zit ik hier uh, levend en wel. Gelukkig wel, ja. En uh, ja, nu op latere leeftijd uh, heb ik gewoon eigenlijk de kracht... en ben ik gewoon heel goed in balans en kan ik er gewoon over praten. Ja. En uh, wil ik mensen ook gewoon echt uh, stimuleren... die misschien in een moeilijke situatie zitten... En dat doe ik nu door muziek te maken en mensen te inspireren en vooral uh, nooit op te geven. Ja, en dat, uh, ja jij was niet alleen uh, de dupe. Nee, klopt. Dat was mijn moeder en mijn broertje ook. Ja, ja. en uh, jouw broertje... Die leeft niet meer. Die is er niet meer? Nee, die uh, heeft het wel overleefd hoor. Dus, ja, uh, maar op latere leeftijd uh, is hij helaas... Uh, Volgens mij niet zo gek lang geleden, denk ik toch? 2019. Ja, ja. ja. En dat was uh, gewoon een ziekte, neem ik aan? Uh, ja, hij heeft een soort van bloedvergiftiging. En zijn. Uh, ja, waarschijnlijk vanuit een wond in zijn rug gehad. En hij is doodgevonden in zijn huisje. Ja. Oh, is, ja, heel triest, ja, heel triest. Ja. Ja, ja. ja het is. Uh, nou ja, eigenlijk uh, bijna allemaal narigheid. Uh, <laughs> als als, als, de als doos, ik zeg, zo zeggen. Ik stond niet voor. Hij reed met de mazzeltjes. Maar. Nee, nee. Uh, op de een of andere manier heb ik wel een soort van positieve vibe. Uh, gewoon. ...weten op te pakken en mezelf gewoon uh, lekker... Uh, ...ja, daar sta ik wel heel erg stabiel in het leven. Dus het, ja. heeft, het heeft mij wel gemaakt tot de vrouw die ik nu ben, zeg maar. Ja, oké. Okay. Uh, ja, ervaar je dat? Heb je daar nog uh, eigenlijk nog last van uh, soms? Of, of um, heb je het echt wel uh, kunnen verwerken? Ja, ik, heb, ik denk wel dat op basis van wat ik natuurlijk vroeger heb meegemaakt... ...als klein meisje, heeft mij dat natuurlijk wel uh, bepaalde... He, ik heb mijn leven op een bepaalde manier geleid. Uh, uh, op een goede manier hoor, geen gekke ja, dingen of ja. zo. Maar ik ben wel heel erg voorzichtig. En um, ja, zodra er een bepaalde escalatie is, probeer ik die vooral te vermijden. Zeg maar, dat ja. wel. Dat is wel iets waar ik gewoon niet van houd. Nee. Ja. Nou ja, logisch. Want maar wie ik, wel? Denk, ik denk, nee, ja, ik wou <lacht> wel zeggen. Ja, De meeste mensen niet. Ja. Nee, maar goed. Uh, hey, en. Um, Eigenlijk uh, gebroken spiegel, uh, is dat eigenlijk een beetje de, de, de, uh, voor jou de, de issue om, om daar afscheid van te nemen? Of? Um, nou ja, ik wilde sowieso schrijven over. Uh, je moet je voorstellen, zo'n jongen als mijn broer, mijn broertje, ja. uh, die uh, belandde door dat schietincident in een rolstoel. en had op een gegeven moment een heel negatief zelfbeeld. Want ja, hij kon niet lopen. Ja. Hij zat in die stoel. En hij zag zichzelf toch heel erg anders... dan dat wij hem zagen. En um, ja, dat is eigenlijk uh, wat ik hem wilde laten zien. Ik wilde hem die spiegel voorhouden. Zo van, ja, zie nou eens eigenlijk hoe mooi je bent. En wat een mooie persoon je bent. Ja. En um, ik heb hem, de song is eigenlijk tweeledig. Twee want ik had hem ook voor mijn zoon geschreven... die zwaar ADHD heeft. En die ook best wel ja in zijn hoofd best wel ingewikkeld is. Ja, het is en er het. zijn heel veel jongeren... die best wel ingewikkeld zijn. Of vooral in deze maatschappij... die niet begrepen worden of heel slecht worden begeleid. Zoals ja. mensen die gewoon niet lekker in hun vel zitten. Daar is heel weinig ruimte voor. In dit kleine kikkerlandje. Wat ja. ik echt zeer verdrietig vind. En ook voor die ouders... en de familie daaromheen... is het ook een soort van liedje. Zo van ja, gebroken spiegel. Ja. Ik zie jou niet meer staan. Ja. Nee, het is begrijpelijk, inderdaad. En aan het einde van het verhaal... Eh, moet je ze loslaten. Het ja, ja, inderdaad. Je en... moet ze loslaten, zodat ze zichzelf kunnen vinden of kunnen hervinden. En dat is natuurlijk soms... Dat heet ook houden van. En dat is soms ook dan weer het trieste van een ouder. Ja. Dat je het toch moet loslaten. Wetende de angst dat je, het kwijt, dat je ze kwijtraakt. Ja. ja. Echt Ik... kwijtraakt, tenminste. Ik denk dan om eventjes gaan uh, beluisteren. Gebroken spiegel. Johanna Bridge. Cause <laughs> I'm zeggen. Ja, ja, het komt altijd nog wel binnen bij mij, nog steeds. Ja, nou, maar het is, uh, daarom zeg ik, dit, dit, dit is het nummer uh, waar ik eigenlijk, uh, ja, met jou kennis maakte eigenlijk. Ja, dat klopt. Is, met, uh, ja. Via de telefoon, was dat toen? Ja, 2020, ja. ja. En, uh, ja, want uh, daar hadden we het nog over, hè, dat, uh, dat werd in de studio opgenomen, uh, bij um, Peter Douglas. Ja, klopt, mijn manager, en, uh, ja. Ja, en... Uh, nou ja, die, die hebben wij dus ook als klanten. <laughs> ja, zo gaaf het in deze ja, wereld. Ja. Klopt, klopt. Ja, ja het is echt. Uh, laat ik het zo zeggen. Alles rondom Gebroken Spiegel, de theatershow... was een hele mooie, uh, waardevolle reis voor mij... om op een bepaalde manier ook een ode te geven... aan uh, de liefste persoon die ik ooit ben kwijtgeraakt. En ja. ook om ons verhaal voor eens een keer te vertellen... van ja, wat is er toen eigenlijk gebeurd? Ja. Ja, en, en, ja het, is, het is eigenlijk een onbegrijpelijk verhaal. Ja, klopt. Als je, als je, als je dat zo de, hoort, dan denk je van, nee, het kan niet waar zijn. Ja. Helaas wel. En ik denk dat er nog steeds heel veel kinderen zijn... die in zo'n gezin moeten leven, die angstig zijn... die niets durven te zeggen. Uh, ja, ik, ik weet zeker dat er nog steeds gezinnen zijn met kinderen en vrouwen. Dat durf ik echt wel, uh, ja... Dat weet om, ik gewoon niet. zeker, ja, zeker ja. weten. Helaas. Hé, hey, we gaan even een, een, een ander plaatje draaien. En uh, dan gaan we gelijk eventjes bellen. Ik ben nog iets te laat. <laughs> en dan kom ik zo weer bij je terug. Gezellig. Ja. Entertainment for you. Meer dan radio. De van uh, Albino en Romina Power. Wie kent ze niet? Toch Bart? Ja, dat zijn heel oude nummers. Ja, lekker hè? Eh? Ja. Een zonnetje erbij, een lekker lang strand. <laughs> Wat zei jij? Waar kwamen die vandaan, zei je? Italië, Italië. Oh ja, het wou er zeggen. Er waren geen Nederlandse artiesten. Dus. Nee, nee, alles behalve dat. Ja, ja, ja dat is het. Hé, hey, ja, hoe is het met jou? Ja, goed, ik ben een gelukkig mens. Dus, uh, we mogen weer een hoop dingen en alles kan weer en mag weer. En uh, ja, de agenda die zit, zeg maar, tot half juni al uh, nou ja, zo goed als vol. Ja. En uh, ja, ik ben uh, wat dat gaat, zeer dankbaar dat het allemaal weer zo gaat. Ja, gelukkig wel, hè? Ja. Daar dus, ja, zijn we uh, allemaal een uh, beetje nou, ja, blij om. We willen wel, En uh, we even goed dat we weer wat mogen. Uh. Ja. Hey, ze zei hallo? Ja. Ja. Een nummertje van René Vroger eigenlijk oorspronkelijk, Het ja. Ja. Ja, uh, nummer, nummer is al een jaar of dertig oud bijna, ja, uh, rond de dertig jaar. Ja. En uh, ik zong hem vaak in het lijfcircuit ook en uh, ik ben eigenlijk vanaf uh, René's jongere jaren eigenlijk al de perg geweest voor René. De laatste tijd niet meer zo, maar vanuit zijn jongere tijd vond ik het echt een uh, goede zanger. Het is allemaal winter in Amerika. Ja, Katie, ja, ja. Dat soort nummers allemaal. En uh, ja, er zat ook het nummer uh, Just Say Hello en die deed ik in het lijfcircuit ook vaak. En hij sloeg altijd heel erg leuk aan, bij, bij, de, bij de vrouwen vooral. En, ja. Dus ik ben met mijn schrijvers om tafel gezeten. Jongens, ik wil er graag een keer van dat nummer Jassé. op ik ga graag een Nederlandstalige plaat maken. En hun uh, nou ja, hebben er een, een, een mooie 2022-vilo ja. zeg gegeven. Maar, met, met een lekkere saxofoon in, een ander introotje erop. En ik heb er een hele leuke tekst op geschreven. En zodoende is eigenlijk het nieuw nummer Ze Zei Hallo geboren. Ja. Ja, want uh, Jazz zei hello, hè? Dus, uh, ja, zo <laughs> zei ja, ja, nee, inderdaad, dat was uh, goede albums uh, van uh, René van den Ogen destijds. Uh, zijn ja. jonge, ja, prille jaren. Ja, toen was het echt een, een goede zanger ook in zijn in jongere jaren. Ook. Ja, ja, ja, nou, ik ben uh, even kijken, hij zat toen uh, 30 jaar in het vak. Toen was ik eventjes uh, gaan kijken. En, ja. Uh, ja, nou, ik, ik moet zeggen, die hoogte, die haalt hij niet echt meer. Nee, hij heeft echt een geleverde stem gekregen. Ja, ja. Maar die haalt Gerard ook niet hoor, Gerard Joling dus. Nee, nee, nee, maar ja, dat is natuurlijk een heel verschil. Maar ja, joh, uh, kijk, ik bedoel, ook zo'n stem uh, hebben natuurlijk uh, 30 jaar lang uh, moeten knallen, natuurlijk. Dus ja, ja dat, ja. dat hebben we ook misschien te lijden, want ik weet niet waar het dan ligt. Maar, maar Met de uh, Jones hoor die bij wijze van spreken nog niet en, niet stachtig, en die is 80. En die klinkt nog even goed, dus dat die eigenlijk vroeger komt. <laughs> ja, ja. Hé. Hey. Maar het gaat natuurlijk over jou, Siong. Uh, ja. ja hoe, hoe, hoe kwam je eigenlijk op het idee? Want, uh... Nou ja, het idee was eigenlijk zo omdat het natuurlijk een super lekker nummer altijd was. Uh, ja. En hij sloeg altijd zo lekker aan en ik vond de beat gewoon heel erg lekker ook. Zodoende uh, is het eigenlijk in mijn ogen gaan zitten dat ik denk, van, nou ja, ik moet hier toch een keertje wat mee. En dat heb we eigenlijk een tijdje gespeeld. En uh, ja, toen heb ik er uh, samen toch voor gegaan om een keer dat nummer te gaan maken. Ja. En dat, uh, ja, ik ben, ben er super blij mee hoe het eindresultaat geworden is. Met een hele mooie videoclip erbij. Met een, uh, ja. Nou ja, een hele mooie tweeling erin. En een hele mooie, een hele mooie club in Noordwijk. Mooie belichting. Ja. En uh, nou ja, totaal plaatje ben ik echt uh, zeer tevreden. Ja, dat, uh, dat mag ook wel inderdaad. Ja. Even allemaal op YouTube even, even abonneren, even kijken. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Er zijn voor de heren sowieso twee hele mooie dames te bewonderen. Dus uh, ik bedoel, uh, <lacht> <lacht> geef je ogen, geef je ogen <lacht> de kost. <lacht> Zo is het, kijken mag. Hè? Zo is het. Hey, en uh, social media? Ja, ik ben te vinden op Facebook onder Zanger Rijnsburg. Mensen kunnen mij vinden op Instagram... ...onder Bartheemskerk 0802... ...of uh, ja, Bartheemskerk zal ons hem ongetwijfeld vinden, Rijnsburg. Uh, ja. Nou ja, YouTube zijn allemaal videoclips. Uh, nou, Spotify zijn allemaal nummers. Dus als de mensen zeggen, yo, wat een leuk nummer is dat nummer van die Bartheemskerk... ...ze zei hallo. Mensen, ik hoop dat jullie hem omarmen en hem lekker veel draaien op je Spotify-account... Druk het hartje in, blijf me volgen. Dan komen automatisch de nummers die weer gaan komen. Ook bij in je playlistje terecht. Zo super superleuk waar als mensen dat doen. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk hetgene waar mensen mij kunnen vinden. Ook bij rood dit blauw kunnen ze me trouwens boeken. En uh, ik ben ook te boeken uh, via Facebook. En dat is op mijn Instagram. Dus als mensen mij daar een berichtje op sturen, doe ik mijn eigen boeking ook gewoon. Dus dan mogen mijn mensen, mogen mensen gewoon uh, mij benaderen. Nou, willen ze dat nog eens een keertje terugluisteren, dan, dan, dan kan dat ook. Dus ja, dus, ja. het <laughs> komt <laughs> helemaal goed, Bart. <laughs> ja, nou ja, top. Toch? Hey, als ja, jij hem aankondigt, dan ga ik hem lekker draaien. Ja, mensen, het is hartstikke mooi weer. Laten we er lekker van genieten. Geniet van elkaar, geniet van de muziek. En uh, nou ja, mensen, hier op de nummer van Bart Heemskerk, ze zei hallo. Hey, goed weekend, Bart. Zelfde, goed hey, weekend. Goeie dank uitzending. je. Bye. Jo, dank je. Hoi, hoi. Bye. Ik stond wat te hangen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 Jou daar staan en ik dacht ik droom. Jij liep naar mij en werd steeds heeter. Mijn hart ontplofte toen gewoon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 Ik zei hallo. Ja, hallo. Nou, hallo dan. Nou, hallo, en hele goedemiddag. Ik was al mee aan het zingen en ja, zo. Ja, lekker. Ja. Ja, uh, ja, we kennen het nummer natuurlijk. Jesse, hallo, van, uh, van Vrogen. Nou, lekker hoor. Ja, ja eigenlijk hoor. je er, er niet zoveel meer van, hè? behalve dan een beetje uh, reclames en, uh, en dat soort dingen. Ah, maar dat is helemaal niet erg, want hij heeft zijn legacy toch al neergezet? Ja, eigenlijk. Ja. Hij heeft eigenlijk zijn ding al gedaan. Ja. Hij heeft ons prachtige muziek gegeven. waar we nog met z'n allen van genieten. Kijk, zoals nu, zeg ja, maar. Ja, ja, ja, en ja, ja. hoe mooi is dat? Dus ja, ik, uh, ik vind hem toch wel een uh, groot artiest. en ja, hij heeft gewoon genoten van het leven, denk ik zo. Uh, ik dat doet denk, hij nog ik steeds wel zeggen. Ja. Dat doet hij nog steeds, denk, <laughs> denk ik. Ja, ja, ja. ja Zijn vrouw, weet ik wel, die, uh, die zit in allerlei andere dingen. Dus ja. Nou, prachtbaar, denk ik. Mooi voorbeeld ook. Ja, allebei harde werkers. Zo is het. Ik heb het volgende nummer. Het tweede nummer. Voor nu jou. ga je leven. Nu ga je leven, ja. Ja. Je... Dat, is dat is eigenlijk ook een beetje op het verhaal gebaseerd, hè? Um, ja, ik vond dat wel een mooie opvolger eigenlijk. Ja. En ik had hem ook geschreven voor mijn theatershow. Uh, ik heb uh, in 2020 mijn theatershow daar toen mee afgesloten. En het viel me op dat het publiek het heel, sne heel snel mee ging zingen. Dat ik dacht van oké, okay, dat is leuk. En in 2019 heb ik hem geschreven en um, um, ja, ik, ben, ik heb zelf ook corona gehad. Ik heb echt de long-COVID gehad, dus ik ben ja. er best wel ziek van geweest. Ja. En ik had zelf echt het gevoel van oké, okay, als ik dan weer, als we weer mogen. En ik kan zelf ook weer, heb ik weer de kracht om er te staan, dan ga ik met dit liedje uitkomen. Maar ik had in 2021... wel het gevoel van oké... Okay, als ik hem dan uitbreng, moet ik even uit mijn comfortzone... stappen. Want ja, je kunt wel een... basissong schrijven, maar het is goed als je ook... wat uh, advies vraagt aan mensen. Ja. He, want niet altijd vanzelfsprekend... alles wat je zelf maakt hoeft goed, goed te zijn. Nee, nee. Maar de basissong die stond er al. En toen ben ik naar... Desiree Manders gegaan. Want haar partner, die heeft Gebroken Spiegel... ook geproduceerd in, de, uh, in 2020... En ik ben met haar nog even gaan zitten... en we hebben het ietsjes herschreven en een mooie bridge erin gebouwd. En uh, ja, en ja, zo is zeg maar, nu ga je leven geboren. Ja, ja als, ik, als ik naar de tekst luister, dan, dan inderdaad, dan, dan kun je dat wel zeggen dat het een, een goede opvolger is. Ja, klopt. Het heet ook, nu ga ik leven in mijn theatershow. Ja. Maar ik merkte toch ook dat ik het een soort van mensen als een cadeautje wilde geven. Want ja, laten we eerlijk zijn, muziek verbindt. Ja. En er is niets moois als je mensen een, een liedje kunt geven die uh, echt, echt uit, uit het leven komt. En nu ga je leven. Dat is toch een song dat gaat over dat je een zware tijd misschien wel hebt gehad. Ja. Eh, uh, je kunt uh, mensen een dierbare verloren zijn. Je kunt zelf ernstig ziek geweest zijn. Uh, in de breedste zin van het woord... Uh, is het dan mooi dat als je naar een liedje luistert, dat je denkt van ja, je hebt gelijk. Ik gooi die deur open en ik stap naar buiten en ik pak het leven weer op en ik ga ervoor. Ja, ja dat, dat is, daar gaat het eigenlijk over. Ja, het is inderdaad uh, het vallen en opstaan. He, echt met letterlijk ja, ja, met vallen en opstaan, ja. maar je komt wel zolang je blijft geloven in jezelf. Ja, nou ja, en uh, ja, je moet ook van jezelf houden natuurlijk. Je moet sowieso van jezelf houden, want we zijn allemaal, ieder mens is uniek en mooi. Ik denk dat we gaan starten. Prachtig. Althans, ja, nee, nee, we gaan het we gaan nog niet starten. Ik, ik zie dat het uh, niet helemaal goed gaat. Dat is nou wel jammer, jongens. Ja. Maar ook hier staan we weer op. Ja, en dan gaan we gewoon weer verder. we gaan weer gewoon weer vrolijk verder. Nou, even kijken hoor. Dan, uh, ik, ik heb een beetje... De computer wil niet echt... Ja, de zon schijnt één dag, hè? We gaan het even fixen. <laughs> ja, zo, zo bij je terug. Op een mooie dag. Ja, dat was uh, Colinda. En uh, ze had het over, ik ben zo blij. Nou ja. Ja, ik ben wij, ook heel blij. Maar wij ook. Ja, heerlijk. Ja, we hebben het gefixt, dus uh, daarom ben ik helemaal blij. Want, uh, hey, zullen we gelijk starten? Ja, we gaan nu leven, toch? Ja, Doe Ja. We? ga ja, je leven, ja. Ja, lekkere vibe. Ja, ja, ik bedoel, als je, ja, dat is sowieso. Met dit weer maar, tenminste. Het maar, is echt, ja, <laughs> ik, ik, ik ben ook altijd iemand die toch wel naar uh, een beetje naar de tekst luistert. Ja. ja dus en dat, uh, ja. Ja, ik zeg maar zo. Uh, ik zie het als een, uh, een, een cadeautje voor voor het publiek, want muziek verbindt. Zoals dus je dan met je tekst zeg maar mensen mee kunt nemen op je reis. Ja, dan is dat gewoon heel fijn. Ja, maar ik zeg altijd, uh, hey, je kan uh, het liedje van de Tandenborstel Jive... Uh, bij wijze van spreken neerzetten. Dat is een leuke vibe, maar daar zit totaal geen tekst. in. Ja, het is leuk misschien als je een, een biertje op hebt. Maar voor de rest uh, heb ik eigenlijk <lacht> weinig mee, laat ik het nou zo ja, zeggen. Maar het is ook wel lekker als je een biertje op hebt dat je dan dat hebt. Maar di ja, dit, dit is, gewoon, uh, ja, het is gewoon wat persoonlijker, denk ik. Ja, ja, ja ik, ik, daarom zeg ik uh, ja... <lacht> Ja, ik ben gelijk aan het kijken. Wat voor muziekstijl hou jij zelf eigenlijk van? Ik, uh, ik, ben de, uh, ik hou van Arita Franklin. Ja, ik ben echt de Arita Franklin fan. Vind ik heerlijk. En uh, echt uh, de oude soul. Uh, Otis Redding, Wilson uh, Pickett. En dat soort uh, liedjes. Uh, daar gaat wel mijn hart naar uit eigenlijk. Ja, want nou heb ik in ieder geval eentje klaar staan. Dat is Rita Franklin met uh, Joyce Michael. Oh, I love it. Ja, ja. ja dat is een, een mooi nummer. Maar dat is dus. Uh, die, eigenlijk inspireert jij een beetje uh, van dat soort muziek ook? Of, uh? Ja, en uh, ik luister ook heel veel naar talige liedjes. De chansons voornamelijk. Uh, uh, ja, maar dan meer de Franse, de Franse country pop. Ja, dat klinkt. Okay. Ik kan even. Ja. nu... Um, en het vervelend is, dus ik wilde net een naam noemen. En ik ben nu eventjes uh, haar naam kwijt. Maar uh, daar luister ik ook heel, heel, ja, echt heel vaak naar. Dat vind ik ook ontzettend mooi. Ja, want uh, ja, ik, ik, Franse chansons, daar, daar luister ik ook wel graag naar. Ja, want het, is, het is een ja, soort van rustgevend uh, ja, melodie, zeg maar. Ja. Niet dat ik Frans versta, want uh, ja, petit peu. <laughs> het is alleen maar come tout de bel. Uh, wat is dit ook weer? Je m'appelle. Je ja. Ja. ja. <laughs> ja. Nee, maar goed, uh, ja. Ja, het is toch prachtig. Maar een ja. beetje muziek überhaupt in de breedste zin van het woord. Um, daar, weet je, dat is gewoon... Het is gewoon een, als je creatief kunt zijn in de muziek, in mijn geval... Ja, dat, dat is gewoon zo fijn. Je kunt ja. al je emotie erin kwijt. En ja, heerlijk. Ja, ja en, en Motown. Is Motown, het, dat, nou, uh, ja, ik hou ervan. Ja. Ik heb vroeger veel gezongen natuurlijk. Ja, ja. ja, ja heerlijk. Heerlijk. Ja, Otis Redding is een van mijn favorieten. Dat sowieso. Dus ja, geweldig. Ja, en weet je... Uh, Otis Redding, ja... Weet je, we hebben natuurlijk de zanger uh, Dane Clark uh, uit Haarlem. Ja, en volgens ja, mij woont ja. hij ook in Zandvoort, Dane, toch? Ja, is er maar één die dit zo goed kan zingen. En hij ja. woont uh, zeg maar hier in Zandvoort. Ja. Dus ja, wat dat betreft mogen we er trots op zijn. Inspiratie is een strand, hè? Ja, ja precies. Heerlijk. Ja, ja. Hey, we gaan nog draaien. Uh, Rita Franklin en George Michael... I still believe. I knew you were waiting. Rita Franklin en George Michael. Helaas niet meer onder ons ook. Ik wilde net zeggen, God hebben zijn ziel. Ja. Wat is dat toch zonde, hè? Ja, ja, dat was... Uh, Godverdikkie. Ja, goede muziek uh, mag ik wel zeggen. Kijk, dan wilde je nog wel eens naar een concert gaan. Dan dat kreeg ja. je ook echt waar voor je geld. Gewoon. Ja. ja, nou ja, ik, ik, met hem herinner ik me dus altijd de dag uh, dat hij... Uh, er vooruit kwam dat hij van mannen hield. En dat, toen liep het eigenlijk allemaal een beetje van terug. Ja, klopt. Helaas, ja, ik bedoel, helaas. Ik bedoel, ja, toen, uh, toen, toen nog Wham, natuurlijk. Ja, klopt. Nou uh, oh, jongens, lang geleden, hè? Uh, we, uh, uh, yeah. we go way back. <laughs> back, in, back in time. <laughs> back in time, ja. Ja, ja, ja, ja. ja Wham, jongens. Ja, en dat wordt ja. nog steeds veel gedraaid, hè, die muziek. Ja, ja, ja dat... Uh, Elk dat, feestje dat, hoort dat, voorbij komen. Ja, ja, dat blijft. En uh, zo heb ik ook uh, uh, de, de, de ballads natuurlijk van George Michael. Ja, die komen heel vaak terug bij mij uh, in, uh, in mijn andere programma op de woensdagavond. Nou, prachtige muziek. Echt prachtig. Ja, ik blijf, uh, ik blijf hem, uh, ja, hoe zeg je dat? Eren. Eren, ja. ja, prachtig. Ja. Hé, hey, um, wij zijn op zoek gegaan naar een nummer die jij graag zou willen horen. Ja. En waarom Lara Fabian? Lara Fabian is gewoon een uh, hele sterke vrouw. En um, ik heb haar een paar keer uh, zien optreden. En als je haar ziet zingen... dan komt zoveel emotie uit elk liedje. Elke noot die zij zingt. Die is zo puur. Dat ja. je gewoon van deze vrouw... gewoon daar ga je gewoon van houden. Ja, want het is. Uh, ja, we kennen haar natuurlijk ook uh, van een beetje opera-achtige uh, uh, muziek. Klopt. Ja, maar zij is uiteindelijk ook een beetje de poppie-kant op gegaan. Ja, ik noem het een beetje de Franstalige country-pop. Ik weet ook niet ja. of dat echt zo is, maar ik heb het zelf in zo'n hoekje geplaatst. Ja. Uh, maar haar liedjes raken mij. Nou, als jij de titel opnoemt, <laughs> dan hoef ik het niet te doen. Wacht toe. even mensen. <laughs> Moment. Maar, het, even kijken hoor. Het heet. Dites-moi pourquoi je l'aime. Ik denk dat dat voldoende is. Dites-moi pourquoi je l'aime. Dites-moi pourquoi. Il est... Comme un cadeau oh, que le ciel nous fait d'en haut oh, oh, oh quand cet amour nous enchaîne sacrochant en la peau Oh, oh. dites-moi pourquoi je l'aime, dites-moi pourquoi. Tu que je l'aime et que ça Ja, dat is dat je zegt. Lekker wegzwijmelen. Ja, ik uh, zie mezelf dan met een heerlijk glas. Uh, prosecco. Ja. Lekker. Een beetje op ja, een rustig plekje maar, zo. dat snap ik ook. De schaduw zo <laughs> ja. mooi. Ja. Ja, ja, tijd om op vakantie te gaan. Hoor ik al. <laughs> ja, dinsdag. <laughs> ja. Nee, ik moet nog even wachten. Even kijken. In Hemelvaart. Ah, oh, maar dat, dat is dan, toch ook vrij goed, Dat is ook toch? vrij snel. Ja, heerlijk. Ja, dan uh, gaan we... Ga maar eventjes naar Kroatië. Oh, wauw. Ja. Lekker? Lekker, ja. Ja, wij Hoop gaan naar nou. Spanje. Hoop ik dat het weer in ieder geval uh, net zo is. Dat zal toch wel? Dat is niet altijd waar. Nee, valt dat tegen dan? Ja, kan wel, eens, uh, kan wel eens spoken, inderdaad. Nou, we gaan het meemaken. Wij gaan diensten. Maar dat, uh, dat kan in Spanje en Italië en zo ook, hoor. Ja, dat kan in heel Europa. Tegenwoordig uh, is niets meer uh, vanzelfsprekend, hè? Nee, nee dat zoveel. Dan wel. is het hier mooi weer in ons uh, kikkerlandje. En dan zitten we straks uh, in, uh, in het verre zuiden... of in het prachtige Kroatië. Ja. En dan uh, regent het daar... Uh, nou, dikke harde korrel, zeg maar. Ja, ja. <laughs> flinke druppels. Ja. Hé, hey, we gaan weer uh, ja, langzaam naar het einde van het programma. Tenminste, niet van dit programma, maar van het eerste uur. Ja. Ja. Bij deze wil ik uh, jou natuurlijk uh, heel veel geluk wensen. Dank jullie wel. Dank je. Echt, vond uh, het heel leuk. Een fijne vakantie vanaf, uh, vanaf nu hier natuurlijk. Ja, jij ook hè? Trouwens. Ja, dankjewel. En uh, <laughs> nou ja, ik hoop dat je in ieder geval uh, wat moois uh, teweeg mag brengen daar uh, op gitaar en uh, met ja, pen. Dat denk ik wel met deze man aan mijn zijde. Ik dat weet niet of wel, mensen he? hem kunnen Gaat zien. Maar, komen, ja, dat denk ik wel hoor. Hey, en um, ja, graag zie ik jullie, uh, jullie uh, dan uh, met de nieuwe single uh, ja, nog wel eens een keer verschijnen hier Dat wel. lijkt me nou een goed idee. Dan komen ja? we terug. Ja, hou me op de hoogte. Doen we zeker. En dankjewel hè. Ja, jullie ook bedankt. En uh, een fijne terugreis. En uh, gaan jullie zo nog eten? We moeten sowieso eten. Ja. Hier in de buurt? Dat weten we eigenlijk nog niet. We zijn nog een beetje aan het uh, denken van wat gaan we nou doen? Want we moeten ook iets van een koffer inpakken en zo. Oké, okay. ja. ja. Ja. Maar het komt vast goed. Het <laughs> is goed. Hey, veel succes. Hey, dankjewel. Bye-bye. Kijk vooral vooruit. En kijk niet terug. Noem.